Het is 11 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In Tucson in Arizona heeft een schutter een bloedpad aangericht... waarbij een Amerikaans congreslid zwaar gewond is geraakt. Het is Gabriel Giffords die voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zit. Verder zijn er vijf doden, onder wie een federale rechter en een meisje van negen. Behalve het congreslid zouden er nog twaalf gewonden zijn. De dader is een twintigjarige blanke man. Over zijn motief is nog niets bekend, maar hij lijkt gericht op Giffords te hebben geschoten. Hij opende het vuur tijdens een politieke bijeenkomst in de open lucht... en raakte kifferts in het hoofd. Artsen zijn optimistisch over haar herstel. President Obama spreekt van een onbeschrijfelijke tragedie. Volgens hem is er voor zo'n zinloze en verschrikkelijke geweldstaat geen plaats in een vrije samenleving. De twee Fransen die gisteravond in Niger werden ontvoerd zijn dood...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 De opruimwerkzaamheden na de brand in Moerdijk kunnen nog een flinke tijd duren. Na een eerste schoonmaak moet de grond van drie bedrijfsterreinen worden afgegraven. Volgens de brandweer kan dat één tot twee jaar in beslag nemen. Want het is nog niet duidelijk hoe diep de grond in Moerdijk is vervuild. Vandaag werd bekendgemaakt dat er voorlopig geen grootschalig gezondheidsonderzoek bij omwonenden van de brand komt. Ze kregen te horen dat ze geen acuut gevaar lopen, wel is er voor hen een meldpunt ingericht.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 De regering in Algerije verlaagt de prijzen van enkele basisvoedingsmiddelen. De bekendmaking is een poging om een eind te maken aan de rellen die al vier dagen duren. Op verschillende plaatsen in Algerije zijn mensen de straat opgegaan, uit onvrede over onder meer het dure voedsel en de hoge werkloosheid. Bij confrontaties met de oproerpolitie zijn de afgelopen dagen zeker drie doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Na een crisisberaad in Algiers maakte de regering vandaag bekend dat de prijzen van onder meer suiker en olijfolie omlaag gaan.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 In Praag is de Tsjechische politicus Jiří Dienstbier overleden. Dienstbier verwierf eind 1989 als minister van Buitenlandse Zaken Wereldfaam... toen hij met zijn Duitse collega Kentscher het ijzeren gordijn symbolisch doorknipte. Hij begon zijn carrière als journalist. In 1968 werd hij wegens een steun aan de Praagse lente uit de Communistische Partij gezet. Daarna zat hij jaren in de gevangenis en moest hij werken als arbeider...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 was zijn eerste optreden na de verloren WK-finale op 11 juli. Na het WK bleek dat Robben maanden moest herstellen... van een onderschatte hamstringblessure. Zijn rentré in Qatar verliep goed... en verwacht wordt dat Robben volgende week ook speelt... in de competitiewedstrijd tegen Wolfsburg. Het weer. Alleen in Limburg nog kans op een bui. Morgen is het droog en vrij zonnig. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... wordt het dan een graad of zes. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. Vandaag in NRC Handelsblad. oud pvda lader Wouter Bos die constateert dat de actieve politiek... vooral geschikt is voor oudere mensen en vrijgezellen. Dat is dan toch een verruiming van mogelijkheden. Want vroeger waren die groepen, oude van dagen en alleenstaande... Vooral aangewezen op masturbatie. Look for the bare necessity, simple bare necessity. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessity. Mother nature, recipe. And bring the bare necessities of life. Wherever I wander. wherever I want. We kunnen beginnen.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 To use a claw when you pick a pair of a big pawpaw. Paw. Have I given you a clue? Hmm. The bare necessities of life will come to you. Will come to you. out you can live without it go along not thinking about it i'll tell you something true just try and relax yeah pull cool it fall apart in my backyard let me tell you something little bit if you act like that be over there you're working too hard the bare necessities of life will come to you they'll come to you come to you come to you, come to you. Los Lobos waren dat met The Bear Necessities. Welkom bij Met het Oog op Morgen op deze zaterdag. De Verenigde Staten lijken de strijd tegen Wikileaks nu echt te zijn begonnen. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft bij Twitter gegevens opgevraagd... van een aantal sympathisanten van Wikileaks, waaronder de Nederlander Rob Gongrijp. Is Gongrijp nu getuige of verdachte in een komend proces? Ik vraag het zo meteen aan mezelf. En ik praat ook over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden... met Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht. Dan, de nasleep van de grote brand bij het chemiebedrijf ChemiePek in Moerdijk. De eerste reactie was, er is geen gevaar voor de volksgezondheid, geen paniek, geen paniek. Maar nu komen er toch steeds meer mensen met klachten, vooral hulpverleners, en slaat de twijfel toe. Over dat soort communicatiepatronen bij crisis en rampen praat ik met Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing aan de VU. Simonke de Jong maakte een documentaire over haar beroemde grootvader, de historicus Lou de Jong, die wel bekend stond als ons nationale geweten in zaken oorlog en bezetting. Maar de man die boeken volschreven over de jaren 40-45, beperkte zich tot een raadselachtig stilzwijgen als het ging om het lot van zijn eigen Joodse familie. En zeker als het ging om zijn tweelingbroer Sal, die omkwam in een kamp. Een gesprek met kleindochter Simonke en met neef Daan, de zoon van tweelingbroer Sal. Er rond 5 voor 12 weer een gedicht uit de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Er doen zo'n 2300 dichters mee. Het mooiste gedicht wordt op 23 januari bekendgemaakt. En tot die tijd hoort u een voorproefje uit de top 100. Vanavond voorgedragen door Huub van der Lubbe. Dat alles staat vanavond op het programma, maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 8 januari. In Tucson is het Amerikaanse congreslid Gabriel Giffords neergeschoten. Een man opende het vuur op Giffords... die met een groep mensen voor een supermarkt een politieke bijeenkomst hield. Contact nu met correspondent Ron Linker. Ron, wat is het laatste nieuws? Dat er vijf mensen zijn omgekomen bij die schietpartij... onder wie een rechter en een negenjarig meisje. Dat congreslid Gabriella Giffords... daar gaat het volgens de artsen... Um, um, naar omstandigheden goed mee. Ze hebben een grote kans... dat zij dat gaat overleven, overleven. Hoewel ze wel vecht voor haar leven... in het ziekenhuis daar in Tucson. Ze was inderdaad bij een evenement... Uh, dat, dat ze noemen Congress on the Corner. Oftewel politici die naar hun eigen... kiesdistrict terugkeren om daar... direct met de eigen kiezers in contact te komen. President Obama die gaf zo net... een uh, verklaring en die zei dat... dat dat contact de essentie is van Amerikaanse politiek. Dat is de essentie van wat onze democratie is all about. Dat is waarom dit meer is dan een tragedie voor for die betrokken zijn. Het is een tragedie voor Arizona en een tragedie voor ons hele land. Tragedie dus voor het hele land, al dus president Obama zo net. Was Giffords een bekend congreslid, een omstreden congreslid misschien? Zoals wel een bekende hier in Washington. Eh, maar het is moeilijk om aan de hand daarvan te reconstrueren wat het motief is geweest van de schutten. Daarover is ook nog niks naar buiten gebracht. Anders dan dat men een 22 jarige man heeft aangehouden. Die eerder in aanraking is geweest met de politie. Eh, diverse media die hebben eh, gespeurd naar hem en maken melding van een, een YouTube pagina die van hem zou zijn. Ik heb het even vluchtig bekeken, daar zit toch een, een weinig samenhangend verhaal in. Duidelijk is wel dat die Giffords eh, vaker geconfronteerd is. Met geweld. Ze heeft bijvoorbeeld ja gestemd op die zorgwet van Obama. Hmm. En de dag daarna werd haar kantoor in Arizona vernield. Het is een giftig politiek klimaat daar in Arizona met de immigratie, et cetera. Zeer velle verkiezingsstrijd daar geweest, ook voor deze Giffords, die ze nipt won. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Dus we zullen moeten afwachten wat het verhoor van de verdachte verder oplevert. Want tot nu toe nog niets bekend over het motief van de dader. Nee, men is hem aan het verhoren. Het is duidelijk dat er wel een schok is gegaan hier door Washington. De, de US Capitol Police, toch de, de hoofdverantwoordelijke voor de beveiliging van congresleden... heeft aan de politici opgeroepen om heel voorzichtig te zijn. En uh, ja, men, men hoopt dat het, hoewel je dat in dit verband vreemd zou vinden... dat het een eenzame gek is. Uh, men vermoedt dat het misschien wel te maken heeft met, wat ik al eerder zei... het giftige politieke klimaat daar in Arizona. Goedemiddag, meneer Ron Linker, voor zover bedankt. Na de chemische brand in Moerdijk hebben 22 hulpverleners zich gemeld in het ziekenhuis. Ze kregen klachten na het nablussen op de plek des onheils. Het was vooral irritatie van ogen, neus, mond, keel en sommigen die wat lichte luchtwegaandoeningen dus kortademigheid hadden. Een groot gezondheidsonderzoek is voorlopig niet nodig... want volgens het RIVM is er geen groot gezondheidsrisico. Toch zijn Moerdijkers ongerust en hebben ze vragen. Voor antwoorden konden ze terecht op een informatiebijeenkomst. Vragen genoeg. We worden steeds maar voorgelogen. Steeds maar van dat er niks in de lucht en niks... Uh, altijd staan, en altijd rotzooi. Ook vinden ze het onbegrijpelijk... dat ze tijdens de brand nauwelijks informatie kregen. Hey, er had hier geen geluidswagen rondgereden, helemaal niks. Ook na de informatiebijeenkomst heerst bij sommige moerdijkers nog steeds wantrouwen. Al die uh, roedeeltjes, uh, of op de grond en zo allemaal. Uh, nou, ik heb daar wel uh, antwoord op gekregen, maar nou maar hopen dat het ook zo is. In de Amsterdamse stad Schouwburg werd het leven van Bobby Farrell gevierd. Op de herdenkingsdienst werd een muzikale ceremonie gehouden... voor de overleden voorman van Boni M. Onder de honderden mensen die Pharrell herdachten... waren ook de voormalige zangeressen van Bonnie M. Op hen maakte Pharrell een onvergetelijke indruk. Ik love hem. Ik zal hem altijd him, En ik zal nooit the de momenten die ik heb met Bobby Pharrell. Van de familie van Pharrell hoefden we geen tranen te verwachten. De artiest had namelijk niet zoveel met verdriet, zegt zijn dochter. Mijn vader told me altijd... Zanilia, laat me je fucking ding When Als ik dier, kom fucking cry op mijn groep. Na de dienst is Bobby Forel in besloten kring begraven op Zorgvliet. In Rotterdam was de uitvaart van Koen Moulijn Met een langdurig applaus, bloemen en een vuurzee van fakkels... namen Feyenoord-fans en andere belangstellende afscheid van de clublegende. Iedereen die hier staat, die komt voor Koen Moulijn de laatste eer te bewijzen. We hebben elkaar een waardig afscheid, een Alain Vertuin-afscheid... zoals Vertuin in 2002 had. Een weergaloze speler, van wie ook in Amsterdam werd gezegd... dat hij alleen al zittend op een stoel, op de middenstip, de Kuip zou vullen. Je mist hem. Mijn je vooral. Koen Moulijn, We zien je nooit meer. Als een hinder langs de lijn. De Kuip zal zonder jou. Nooit meer als vroeger zijn. De Kruip zal nooit meer als vroeger zijn. Ik praat erover verder met Lee Towers. Goedenavond, Lee Towers. Hey, goedenavond. Ja. U was een, een goede vriend van Koen Moelijn. U was ja, aanwezig bij ja, ja, ja. de uitvaart. Het was een bijzondere dag voor Rotterdam, volgens mij. Hij ah, heeft een koninklijke begrafenis gehad. Ik hoorde wel met respect, maar je niet met stilte. En uh, de, de warmte en de hele week, de aandacht die Koen, uh, Koen was toch een levende legende. En uh, de grootste speler die Feyenoord ooit had, heeft en ooit zal krijgen nog, ben ik van overtuigd. En daarnaast een hele dierbare vriend van ons. Ja. Ik hoorde over die begrafenis, met respect maar niet met stilte hoorde ik iemand zeggen. Is dat, is dat de Rotterdamse manier? Je iemand gedenken in stilte, maar je kunt ook iemand gedenken in zijn grootheid die hij, die hij geweest is. en Vandaar ook het applaus aan de kant van de weg. En over de hele lengte, ik zat in een van de volgwagens bij de familie. Van, vanaf de Kuip tot aan Hofwijk, waar hij gecremeerd is. Duiz, tienduizenden mensen langs, langs de kant. Ik heb gewoon het treintje gelaten en zo ontroerend was dat Ik kon zo'n hele bescheiden, fijne man... Ja. Dat heeft hij ook verdiend eigenlijk. Ik heb wel eens gehoord, is, uh, als hij zijn schoenen aantrok, zei het over, uh, um, Koulijn, dan was het stadion al vol, werd over hem gezegd. Ja, ik had natuurlijk allemaal gemeen plaatsen. Maar Koen was een zeer geliefde man en, en Koen was de kruif van vroeger natuurlijk. Uh, dus, dus als Koen speelde, dan liep het stadion vol. Zo simpel was het. En, en, en, en, en hij was natuurlijk heel gewoon heel, heel bijzonder met zijn dribbel. Als iedereen dacht dat hij binnen doorging, ging hij nog even, toch nog even buiten. Linksom, ja, ja Koen was uh, bijzonder, was eenmalig. En uh, hij is weg en we missen hem nu al. De kruip zal nooit meer als vroeger zijn Lee nee, Towers. Dank u wel voor uw commentaar. Oké. Okay. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Yes, yeah, we're moving on Looking for direction Mmm, we've covered much ground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 was Lior, een Australische singer met This Old Love. Het Openbaar Ministerie van de VS heeft bij Twitter... gegevens opgevraagd van vrijwilligers die betrokken waren bij Wikileaks. En een van hen is de Nederlander Rob Hongrijp. Hij werkte mee aan de publicatie van een Amerikaanse legervideo... waarin te zien was hoe Irakese burgers werden neergeschoten. En Hongrijp tast nu in het duister. Is hij nu ineens getuige of verdachte? En kan hij weigeren hier aan mee te werken? Die vragen leggen we behalve van hem ook voor aan Geertjan jan Knoops, hoogleraar strafrecht en internationaal strafrecht, moet ik zeggen. Maar eerst naar... Rob Gongrijp. Hallo, Rob. Hallo. Je hebt een mail gekregen van Twitter. En Twitter meldt daarin dat zij gegevens van jou... moeten aanleveren aan justitie in Amerika... in verband met de Wikileaks-zaak. Ja, en dat is wel een bijzonder... want de, de court order die erbij zit... daar staat in dat Twitter dat het aan niemand mag vertellen... dat wij gegevens moeten leveren. Um, maar er zit ook een court order bij... waarin dat weer ongedaan wordt gemaakt. dat feit dat, niemand ze mogen, uh, dat ze dat niemand mogen vertellen dat betekent dat Twitter daarop heeft aangedrongen. Die zeggen dus van wij willen dat onze gebruikers vertellen en anders werken we niet mee. Dus daarom is het in de publiciteit gekomen? Ja, dat is, dat is denk ik zeker te waarderen in, in wat Twitter daar gedaan heeft. Uh, verder is het heel verbazend omdat er bij Twitter uh, helemaal geen gegevens liggen die interessant zijn. Ze uh, vragen dan om de IP-nummers waarvan af ik met Twitter geconnect heb. Nou ja, dat is thuis. Uh, dat is mijn IP-nummer en verder... Uh, uh, krijgen ze helemaal geen gegevens daar. Er ligt van mij daar geen creditcardgegevens. Uh, ik, ik tweet eigenlijk één keer per maand of, of uh, soms nog minder. Dus het is heel erg de vraag wat ze daarmee moeten krijgen. Dus dat maakt het ook erg, uh, ja, een beetje geheimzinnig bijna. Je hebt als vrijwilliger meegewerkt aan het publiceren van de Amerikaanse video over Irak... waarin te zien is hoe mensen worden neergeschoten. En je wilde dat in de openbaarheid brengen. Heb je altijd in je achterhoofd gehad dat zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen? Nee, op dat moment niet zozeer. Ik, ik zag dat als een journalistiek project... waar, uh, waar gewoon een, een, een video uh, met, met brisante content... Die, die gewoon echt de wereld in moest. Uh, en, en daar heb ik productiewerk voor gedaan. Dus nee, op dat moment heb ik daar niet bij stilgestaan. De vraag is ook nog, zeer, nog zeker of, of... wat mijn rol is in deze zaak. Er staat alleen maar dat mijn Twitter-informatie... Uh, uh, kennelijk uh, uh, uh, van belang is in een lopende strafzaak. Maar... Wat mijn rol is in die strafzaak, of ik daarin getuige of verdachte of wat dan ook ben, is, is daarmee nog helemaal niet gezegd. Er staat alleen maar, we willen die informatie graag hebben. En de vraag is ook in hoeverre dit het topje van de ijsberg is, welke andere providers hebben de, deze subina dit de, de bevel ook gehad. En hebben vervolgens uh, gewoon rustigloos uh, de data geleverd zonder aan te brengen op dat ze daarmee wilden vertellen. Je kunt je afvragen of Google of Facebook of wie dan ook zo'n zelfde verzoek hebben gehad. Ben je eigenlijk verplicht om die gegevens aan te leveren of kun je ook weigeren? Nee, het gaat niet zozeer om ik die gegevens aan moet leveren. Het is Twitter die gegevens aan moet leveren en die stelt mij daarvan op de hoogte. En die geeft mij tien dagen om bij een rechtbank in de Verenigde Staten... bezwaar aan te tekenen tegen die levering van gegevens. En dan moet ik dus procederen tegen de Department of Justice die die gegevens wil hebben. Dat is althans mijn huidige begrip van hoe de zaak in elkaar steekt. En ga je dit aanvechten vanuit hier of vanuit de Verenigde Staten? Ja, dat is nog de vraag. Dat, daar ben ik op dit moment over aan het beraden. Verbaast het jou de wijze waarop de VS moet te werk gaan... om Wikileaks aan te pakken? Nou, wat mij hier vooral aan verbaast is de, de, de kennelijke zinloosheid. Uh, bij Twitter gegevens uh, over mij opvragen... Ja, daar tref je mijn ene tweet per maand of soms eens per twee weken, uh, tref je daar aan. En verder helemaal niets. Dus dat, tenzij dit deel is van een veel grotere campagne waarbij iedereen om gegevens is gevraagd... en waarbij we een toevallig alleen van Twitter zien, uh, is dit natuurlijk volstrekt zinloos. Rob Gongrep, dank je wel. Dank je wel, tot ziens. En dan gaan we nu door naar Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht. Meneer Knoops, goedenavond. Goedenavond. Verpaast, verbaast u dit ook, deze juridische stap van het uh, openbaar ministerie in Amerika? Ja, op zich wel. Aan de andere kant zijn de aanklagers misschien wel weer begrijpelijk... omdat men kennelijk een zaak aan het opbouwen is... tegen Julia Assange, uh, wegens uh, vermeende conspiracy met die uh, uh, soldaat Manning, die uh, grote hoeveelheden gegevens zou hebben gestolen... Uh, maar het is wel een uh, juridische actie die in strijd komt met het First Amendment, het, het recht van vrijheid van meningsuiting en communicatie uh, van gegevens. En ook de amendment die zegt dat niemand gehouden is zichzelf te incrimineren volgens het Amerikaanse constitutionele recht. En los van de vraag of je getuige of verdachte bent, is dat een grondrecht dat eigenlijk boven zo'n order verheven staat. Dus het zou mij niet verbazen dat als deze koordorder... van uh, de District court in Virginia wordt aangevochten... Uh, dat de uitspraak wel eens kan zijn dat deze order... met deze twee uh, constitutionele rechten... Uh, die ook uh, toekomt aan uh, mensen... die onder de Amerikaanse juridictie vallen, in strijd komt. Maar goed, nou schoongrijp zich nog aan het braden wat hij moet doen. Uh, tien dagen de tijd, wat is uw advies? Nou, het is natuurlijk eh, wat de heer Gongrijp zegt, eh, ook als de informatie betrekkelijk zinloos is of niet eens incriminerend, maar eigenlijk weinig relevant voor zo'n zaak, dan is het natuurlijk toch principieel dat je eh, denk ik zo'n order aanvecht, omdat het een enorm precedent zou kunnen creëren als mensen zonder blik of blozen aan zo'n order tegemoet komen, zonder zich af te vragen of dit wel kan. En ja, volgens het Amerikaanse constitutionele recht is dit uh, zeker aanvechtbaar. Sterker nog, ik denk dat de kans zeer groot is dat de Amerikaanse aanklagers worden teruggefloten. Dus mijn advies zou zijn, niet alleen aan Twitter, maar ook aan de individuele personen die door Twitter zijn aangeschreven om uh, tot, met de laatste instantie tot de Supreme Court door te procederen om een principiële uitspraak te krijgen uh, hoe ver je binnen uh, dit soort zaken kunt gaan met die vrijheid van het communiceren, uh, verstrekken en uitwisselen van de gegevens, maar ook het recht om je niet aan een strafvervolging te hoeven blootstellen. Nou zegt Twitter dat ze die gegevens moeten verstrekken. Is dat inderdaad zo? Moet Twitter dat of kan Twitter ook weigeren? Uh, ja, Twitter zal dat natuurlijk nu wel uh, zo stellen... om misschien de zaak niet meteen op scherp te stellen. Maar ook Twitter heeft uh, onder het Amerikaanse uh, recht... de mogelijkheid om diezelfde actie aan te vechten. En uh, vergeet niet dat de aanvankelijke... Uh, ...insteek om Julia Assange en WikiLeaks aan te pakken... ...was via de zogeheten Security Act van 1917 in de Verenigde Staten. En, maar die wet is inmiddels dus door de jurisprudentie... ...de rechtspraak van de van Supreme Court achterhaald... ...omdat die, uh, met name dat First Amendment... wat recht op uh, het uh, uitwisselen van uh, gegevens in het uh, vrije verkeer... Uh, ...zo hoog in het Amerikaanse recht verheven staat... ...dat dat een wet opzij kan zetten... Uh, dus ook Twitter heeft een hele goede kans als men dit aanvecht. Dus zou dat eigenlijk moeten aanvechten, net zoals als Gongrijp. Wat, wat vindt u van deze ja. hele actie van de court? Nou, Het is natuurlijk betrekkelijk hypocriet dat men uh, individuele providers en, en ook burgers aanschrijft. Want naast de heer Gongrijp is ook een uh, IJslandse uh, parlementariër aangeschreven en aan andere personen. Om individuele mensen, uh, uh, Assange noemde het, te harassen, uh, lastig te vallen met dit soort court orders. Terwijl uiteindelijk de, de echte uh, facilitatoren van uh, Wikileaks, hè, de, de grote kranten die Wikileaks hebben uh, bekendgemaakt, die de gegevens hebben gepubliceerd, de New York Times, de Washington Post, die worden ongemoeid gelaten door de Amerikaanse. Overheid, omdat men natuurlijk ontzettend bang is dat deze machtige kranten... anders de uh, uh, administration van Obama in dit zal brengen. Dus je ziet hier ook weer de hypocrisie van het systeem... dat de kleine man wordt aangepakt... en de, de, de grote uh, instituten die eigenlijk debet zijn... Aan de hele hype, want dat zijn toch de kranten die het hebben afgedrukt, die het bekendmaken. Nou, daar, daar durft het OM in Amerika de handen niet aan te branden. Heel duidelijk. Meneer Knoops, ik dank u voor uw uitleg. Graag gedaan. Tanto un coller para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No salgo casado a usted cuando te sirvo y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos, un pancacho y mate sepan. Y la flor de la milta suele su rancho perfumar, la vida mientras han y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mis besos de y sal a miso mi suelo natal. Si es silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. Va de cantar lo que muy dentro naciera. Cuando la quiere escuchar, entra mi fuego sin golpear. La vida me ha prestado y tengo que devolver. Dan ineens is het afgelopen. Marta Top Verova, een New Yorkse zangeres... die opgroeide in het multiculturele New York... en zich verslingerd heeft aan Zuid-Amerikaans muziek. En dit nummer heette Antra pago sin golpear. De brand bij het chemiebedrijf Chemiepack in Moerdijk... heeft voor nogal wat onrust gezorgd. De grootste onzekerheid: zijn er nu wel of geen gevaarlijke of velen de giftige stoffen vrijgekomen? Een definitief antwoord lijkt nog niet gegeven. Ira Helsloos, hoogleraar crisisbeheersingen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond, zit hier aan de tafel. Het patroon deze week lijkt te zijn geruststellen, twijfel en dan toch een beetje toegeven. Laten we even eerst luisteren naar een compilatie van de ontwikkelingen deze week. Het NOS-journaal. In Moerdijk woedt een grote brand in een chemisch bedrijf. Er zijn geen gewonden gevallen. Een rookwolk met giftige stoffen trekt in de richting van Dordrecht. Ga er binnen, sluit deuren en de ramen, zet radio Rijmel aan. De brandweer verricht daarin continu metingen... en treft daar geen schadelijke concentraties voor de gezondheid aan. Het is een vuurzee geweest die we niet, eigenlijk niet kennen in Brabant. Maar die vuurzee die zorgt er dan wel voor... dat je eigenlijk alles verbrandt tot CO2 en water en alle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 Ja, dat is een compilatie hier aan Helsloot. Herkent u dat stramien? Zussen twijfelen en toegeven dat nog niet alle informatie bekend is. Maar hoe kunnen ze, kunnen ze inderdaad voorhouden dat er geen gezondheidsrisico's zijn? Nou, in de eerste plaats, het zijn twee vragen. Ja, ik herken het stramien. Ja? Want eigenlijk sinds de jaren negentig, toen we de eerste grote chemische branden hadden uh, in Nederland... Uh, zie je precies hetzelfde stramine uh, uh, terugkeren. Dus dit is... Uh, een in zekere zin een soort feest der herkenning. Ja. Uh, en ja, er zijn heel veel gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden vrijgekomen. Maar dat is weer iets anders dan dat iedereen daar gevaar door loopt. En dat probleem, uh, de overheid heeft problemen om dat verschil duidelijk te maken. Want ja, die rook was heel erg giftig. Dus als je in die rook stond, nou, dan heb je nu gezondheidsproblemen. Maar als je niet in die rook stond, had je geen last van de rook. Dat is een beetje een triviale opmerking, maar. Het is gewoon wel uh, waar. En als je onder de rookkolom uh, woonden, dan kwam er uit die kwam er neerslag, roedeeltjes... met allerlei vormen van gevaarlijke stoffen erin. He, ook, uh, want dat is dan opeens het nieuwe woord, he, kankerverwekkende stoffen. Ja, ja. Uh, dat ligt gewoon onder dat... He, dat het regent als het ware uit die rookwolk. En daarvan weet je, zolang dat... Een aantal dagen, dat een aantal regenbuien lang op de grond ligt. Moet je niet uit je eigen tuin eten, moet je niet in de zandbak spelen. En het de derde plek waar heel veel gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, is in het bluswater. Dat is gewoon chemisch afval. Nou goed, het begint dus altijd met zussen van de overheid. Ja, geen ja. paniek, geen paniek, zeggen ze dan heel paniek. Ja. Terug. Correct. correct. Ja, de overheid is nog steeds te bang voor de bevolking... Uh, en denkt dat de bevolking erop zit te wachten... om vooral geruststellende geluiden te horen. Is het bedoel, ik begrijp wat ze bedoelen, onrust voorkomen. Maar geldt dat ook voor Moerdijk? Het was toch tamelijk evident dat er in ieder geval iets... Hè, dat het dat, dat, dat waren, dat waren geen nou, gezellige ze, zeepresjes die de lucht inschoten... Ja, en trouwens, dat is dus het grappige, want dat vinden ook veel mensen, ook journalisten, lastig. Het maakt eigenlijk niet uit of je een chemische fabriek afbrandt of een supermarkt. Uh, die rook is grosso modo, en dat het bluswater en alles, is grosso modo even giftig. Uh, een grote brand is, is gewoon zo'n ontzettende reactiefat. Daar komt vanzelf uh, allerlei gevaarlijke stoffen in die rook uh, vrij, in het bluswater. En het maakt niet uit of het een chemisch concern is of een... Nogmaals een zeepfabriek? Nou, dat maakt feitelijk niet uit. Wel, als je misschien eh, ik zeg, een toxicoloog bent, dan kun je genieten van de subtiele verschillen tussen de ene rook en de andere rook. Maar voor de volksgezondheid maakt dat helemaal geen verschil. Is er ook niet, ik ga nu even de overheid helpen. Hè? Is er ook niet iets voor te zeggen om een beetje defensief te reageren en zo paniek te voorkomen? Nee, daar is helemaal niets voor te zeggen. Maar nou, je maar bijvoorbeeld het... onrust voorkomen. Nee, maar je ziet dat dat helemaal geen onrust voorkomt. Hè? Want, want dat zie je in deze brand, maar dat zie je in alle branden... Ervoor, die we de afgelopen jaren hebben gehad ook. Op het moment, ja, op het moment, dat moment zelf wel. Op het moment dat die brand uitbrak op die middag... Die, hè, werd gezegd, het is niet gevaarlijk. We, we, we meten de wolk, geloof ik, was het toen nog. Nou, ik denk dat dat wel onrust heeft voorkomen. Nou, ja, ik geloof daar niet in. En ik, sowieso mocht het al op dat moment uh, onrust voorkomen hebben... Uh, dus even de vraag waarom je dat zou, zou willen... Hè? want je moet mensen gewoon eerlijk uh, informeren... Uh, dan uh, zie je nu in de dagen daarna dat dat alleen maar backfired... en dat je er alleen maar meer last van krijgt. Dus onrust voorkomen uh, kan nooit een goede doelstelling zijn... voor crisiscommunicatie. Mensen zijn juist, voelen zich ook veel meer gerustgesteld... als je als overheid ook de onzekerheden communiceert. Dat is veel vertrouwenwekkender... Uh, dan dat je uh, heel stellig zegt dat er niks aan de hand is. Want iedereen die die rookwolken ziet en hoort chemische fabriek... Uh, die denkt, weliswaar dan een beetje onjuist... Uh, van ja, dit is enorm gevaarlijke rook uh, die eraf komt. Uh, en als je dan als overheid alleen maar geruststellend hoopt te zijn... ben je dat toch niet. Maar kun je inderdaad als overheid op dat moment... op het moment dat het net gebeurt, zeggen... we weten het ook niet helemaal, dames en heren... het ziet er inderdaad nogal behoorlijk eng uit... maar uh, ja, we kunnen u verder ook niet helpen. Ja, ik denk dat je dat kunt zeggen, dat je dat moet zeggen... en dat burgers dat ook begrijpen. Um, je moet het ook zeggen, omdat voor het zinbevolgd uh, feit... kijk, stel dat die rook ging nu in de eerste plaats heel uh, omhoog ja. hè, en, en verwaaide. Nou, dat is in het begin van zo'n brand altijd het geval, gelukkig maar. Maar na een tijdje, als dat vuur wat minder uh, fel wordt... zakt die rook in en dan krijg je rookwolken over... Uh, nou, hier waren geen woonwijken heel dichtbij, hè, maar normaal zijn er woonwijken veel dichterbij. Die mensen moeten zelf vertrekken, want als overheid heb je geen middelen om die mensen uit hun huis te halen. Dus je moet heel snel he, uh, gewoon eerlijk communiceren. Die rook is giftig, ga uit die rook. Dat hebben ze geloof ik wel gedaan door te zeggen, sluit ramen en deuren. Dat hebben ze wel gezegd, maar wat ik interessant vind, u zegt, dit patroon, want het is dus een patroon van communicatie, dat zie ik vaker. Waarom gaat het toch steeds zo opnieuw als, als het duidelijk is wat u zegt, dat zussen toch niet helpt? Nou wij hebben daar in, in allerlei uh, ik zeg, uh, gevallen onderzoek naar gedaan. En wat wij denken is dat een soort van grondhouding is dat uh, overheden nog steeds geloven in, in ik zeg, de, de mythes dat de burger als hij met een crisis wordt geconfronteerd, dat hij in paniek raakt, uh, dat hij anders he, panisch wordt, passief. Uh, de burger uh, als kleinkind? De burger in zekere zin als kleinkind, ja. En zo reageren ze dus. Nou zijn er twintig agenten en brandweerlieden... die zich hebben gemeld met gezondheidsklachten. Betekent dat nu dat hun uitrusting bijvoorbeeld niet in orde was? Nee, dat betekent het niet. Kijk, ook dat trouwens zie je hè? bij alle grote branden. Dat zag je in 1994 bij de CMI-brand... moesten er politiemensen naar het ziekenhuis... maar ook twee jaar geleden in Amsterdam... bij een gewone hè, supermarktbrand... Mm -hmm. um, uh, politieagenten zijn niet uitgerust, maar hoeven ook niet uitgerust te zijn... Uh, om in de rook te staan. Die moeten niet in de rook staan, want als ze erin staan... dan zijn het eigenlijk net als gewone burgers... krijgen zij last van die rook. Ja, toch zag um. ik bijvoorbeeld gewone politieagenten... die zonder beschermende kleding en maskers bij die brand in die rook stonden. Ja, dat moeten ze niet doen. Dat moeten ze niet doen, maar... Maar dat heeft niet met hun uitrusting te maken. Dat heeft met het feit te maken dat, uh, he, dat wij ze zo uh, zeggen, moeten opleiden, instrueren... Uh, dat ze dat niet doen. Dus een chef had moeten zeggen... Als jullie gewoon je pakje aan hebben, niet in die rook. Ja, dat is ook een, volgens mij standaard instructie bij de politie hoor. Maar, uh, maar kijk, we zijn er zijn gevallen, in dit geval weet ik het niet, he? want mm. hier moet er echt nou onderzocht worden. Uh, maar een paar jaar geleden hadden we zo'n zo grote brand waarbij de rook over een woonwijk ging en politiemensen heel plichtsgetrouw, de huizen langs gingen dat om is te, om te kijken getrouw. of ja. er nog mensen in die rook zaten. Ja. En, en uh, die, mensen, die politiemensen kregen zelf last van die rook. Nou, in dit geval lijkt dat dat allemaal niet zo aan de orde. Hebben. Maar goed, wij weten dat nog niet. Hè. Helemaal het optreden van de hulpverleners, dat moet nog onderzocht worden. Daar kun je helemaal niets over zeggen, ten positieve of ten negatieve. Uh, dat, dat zou een valkuil zijn. Uh, maar het feit dat elke keer weer uh, politiemensen, brandweermensen hier last van hebben... betekent, ja, betekent wel dat, dat zij ook nog iets moeten leren. Dit verhaal is de komende week volgens mij nog niet afgelopen. Durft u te voorspellen hoe het zal gaan? Kan Moerdijk uh, rustig gaan slapen, zoals dat zo mooi heet? Nou ja, Moerdijk kan wel rustig uh, slapen, denk ik. Ik denk dat de, de, de, de, de volksgezondheid, hoewel het een roze uh -huh. woord is, uh, niet in het gevaar is. Maar als we kijken, ook weer even terug, hè, wat, wat kunnen we verwachten? Uh, nou, we hebben een aantal van dit soort branden gehad. En wat je ziet is dat het opruimen is heel lastig. Het kost heel veel geld. Uh, dat leidt vaak tot een soort ruzie tussen verzekeraars en zo. Uh -huh. En dus voordat je het weet, hebben we een paar keer gehad, dan ontstaat een soort van tweede brand. Uh, uh, die dan. Uh, gesproken. Precies, ja voor is gesproken. En er was misschien ook nog wel een commissie. Nee, maar ook letterlijk gesproken. Ja, nee, ik geloof het ook letterlijk. En misschien komt er ook nog een commissie die moet onderzoeken hoe de brand is enzovoort. Mogelijk. Ja. heel slot, ik dank u wel voor uw commentaar. Graag gedaan. I gave me truth of fiction anytime. the entire world Tree. I promise to the people here I'll be coming back next year When I got here yeah. was de Nederlandse zanger Tim Knol met When I Got Here. Historicus Lou de Jong haalde als dé grote geschiedschrijver... van de Tweede Wereldoorlog alles uit de kast. Nederland moest weten wat de Joden was overkomen. Maar de twee zoons van zijn eigen tweelingbroer Sal... kregen van Lou geen brief of foto van hun in concentratiekampen... omgekomen ouders te zien. De kleindochter van Lou, Simonka de Jong... maakte een film over deze raadselachtige houding... van haar beroemde opa Lou de Jong... Hoofdpersoon in de film is Daan de Jong, een van de twee zoons van Sal. Goedenavond, Simonka en Daan de Jong. Ja, goedenavond. Als ik met jou mag beginnen, Simonka. Ja. Je film heet Het Zwijgen van Lou de Jong. Waar zweeg hij over? Uh, mijn grootvader zweeg vooral over zijn tweelingbroer. En uh, over zijn dood in, uh, in de kampen. Maar ook uh, eigenlijk ook over zijn eigen familie die omgekomen is in de kampen. Zijn twee ouders en. Uh, en zijn kleine zusje die daarbij uh, omkwamen. Daar zweeg hij over. Ja. Meneer de Jong, ja. u was een half jaar toen u en uw broer... in onderdakgezinnen werden ondergebracht, in 1943. U ja. hebt uw ouders nooit terugzien. had nauwelijks een beeld van hen. Hebt u na de oorlog aan wat voor uw oom Lou was gevraagd... of hij spullen en verhalen had van en over uw ouders? Ja, ja, ja. ja. Nee, dat heb ik hem heel vaak gevraagd. Eh... Uh, um... En nou, naarmate ik ouder werd, ook eerlijk gezegd vaker, want in het begin uh, had ik uh, grote schroom voor het onderwerp. En wat zei hij dan? Wat zei Loede Jong dan? Uh, nou ja, zijn, zijn standaard antwoord was eigenlijk: uh, jongen, kijk in mijn boeken, uh, daar staat alles wat uh, er te weten valt. Uh, en ja, hij had ook wel een beetje de gewoonte om. Uh, dingen die dus onze eigen familiehistorie betroffen... via de pers te ventileren. Hè? Dat uh, was een, een prachtig interview, twee interviews met Bibeb, uh, En daar stonden allemaal dingen in waar wij geen flauw benul van hadden. Dus uh, bij voorkeur via de pers, dus dan moest je in de boekwinkel... Uh, bij de tijdschriftenhandel en zo moest je uh, de geschiedenis halen... over je, over je, je eigen... Ja, toch over mijn eigen ouders. Ik kan me ook voorstellen dat u, dat u en uw broer zich daar niet bij neerlegden. Dat u hebt aangedrongen bij uw oom, bij Lou. Ja, dat. Uh, vooral mijn broer en diens vrouw die hebben dat toch al in een uh, heel vroeg stadium. heel. Uh, heel nadrukkelijk en heel vasthoudend proberen te doen. Maar. Uh, ja. Uh, mijn oom was heel erg koppig en eigenzinnig. Hoor. Die, dat was niet zo vreselijk eenvoudig om daar ergens een opening te vinden. Dat snap ik, ja. Ik ga even naar Simonka. Ja. Na de dood van Lou de Jong in 2005 ontdekte een van zijn dochters... dat is weer een tante van jou dus, ja. brieven en foto's ja. van Sal. Dat is weer de tweelingbroer van Lou. Die waren kennelijk helemaal onbekend binnen de familie. Ja. Ja, nee, dat was echt. Ze vond ze ergens achter, gevallen achter een rood aan kastje. En uh, blijkbaar heeft hij die dus al die tijd gehad. En uh, nou ja, het blijft natuurlijk een beetje gissen wat de reden is dat hij ze heeft achtergehouden. Veel van een aantal van zijn kinderen geloven ook niet dat hij dat met opzet heeft gedaan. Maar ik zelf kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij als Daan en Abel zo vaak hebben gevraagd om die brieven, dat hij dat dan niet, ja, zogenaamd vergeten zou zijn, dat het dan echt hele belangrijke brieven uit die ze nog uit de kampen hebben geschreven... dat hij, dat, dat hij die zomaar ja, vergeten zou kunnen hebben. Daan en Abel zijn nog even voor de goede orde de zoon van Sal. Ja. En Sal is weer de tweelingbroer van Lou. Wat vond de familie daar eigenlijk van? Dat die brieven ineens bovenkwamen? Nou, ik denk dat iedereen gewoon wel uh, geschokt was. Maar Daan en Abel natuurlijk het meeste. Voor hun was het... Uh, nou ja, goed, dat dus kan je misschien best aan Daan Ja, precies. Vragen, ja. Of... Mm. Meneer de Jong, ja, ik kan me zo voorstellen dat u ook heel... Uh, kwaad was toen die ja, brieven boven ik, ik, ik was In het begin was ik inderdaad uh, des duivels. Ik was vreselijk kwaad. Uh, te meer omdat daar toch uh, dingen, brieven bij zaten... waarvan hij wist dat hij ze niet aan mij had mogen onthouden. Er is bijvoorbeeld een brief van mijn uh, pleegmoeder met wie ik een hele moeilijke relatie had. Maar had ik die brief eerder geweten... dan had ik veel en veel meer van haar begrepen. En dat zat daar gewoon maar in. Uh, er zijn ja die laatste brieven van, uh, van, van onze ouders uit Franse kampen. Twee, nou, dat is toch... En dan de brieven van, uh, van zijn eigen ouders, hè, dus van uh, onze grootouders. Nog... Toen via Portugal. Uh, of nee, die zijn. Uh, ja, die zijn via Portugal naar Londen gestuurd. Die zitten daar ook in. Het was echt ongelooflijk. Het was echt ongelooflijk. Is daardoor ook het beeld dat u had van uw oom Lou. is het daardoor veranderd toen u daarachter kwam? Nou. Uh, ja, ik, ik ben daarna dus wel. toch daar dieper over gaan nadenken. En. Uh, ik geloof dat hij dus uh, zo zijn vroegere leven verdrongen heeft. Uh, en ook heeft moeten verdringen omdat het gewoon te veel ineens is geweest. En te plotseling gebeurt en te dit en te dat en zo. Mm -hmm. uh, dat, uh, ja, daardoor ben ik hem toch eigenlijk wel beter gaan begrijpen, moet ik eerlijk zeggen. En u klinkt in die zin ook heel vergevingsgezind nu. Uh, ja, ja. Ja, Simonka. Ja. Uh, nog even, ja. je bent archieven ingedoken. Uh, ja. Interviewers hebben Lou wel gevraagd naar zijn tweelingbroer Sal, bijvoorbeeld. Ja. Welk beeld schetst hij dan over hun verhouding? Ja, dat is dus een heel openhartig interview met Ischamijer. Wat hij uh, ja. dus gegeven heeft, waar, waar ik ook echt van schrok toen ik dat weer zag. Omdat hij dan, terwijl hij dus inderdaad naar ons toe, nooit daarover praatte. En dan in dat interview uh, schetst hij ineens heel erg zijn verhouding met zijn tweelingbroer... die eigenlijk heel gecompliceerd was... En dan vertelt uh, mijn grootvader vooral hoeveel jaloezie er tussen hun onderling was. Dat is, daar is hij heel eerlijk in ook. Dat viel ja. mij op in dat interview. Extreem extreem ja. ja. Dat hij zelfs na de oorlog, en dan weet hij al dat zijn, zijn broer is omgekomen... dat hij dan nog steeds die jaloezie voelt. Ja, ja. je ziet het ook, hè? In, in, in, ook in jullie documentaire. Want er is een beeld opgenomen van uh, Israël Meijer, dat interview. Mm. Je, ziet, je ziet nog steeds die jaloezie daar. Ja. Ja, je vindt dat nog steeds terug. Dus dat is blijkbaar toch een heel oud gevoel. wat ze als heel klein jongetje's al hadden. Ze zaten samen op het Vossius Gymnasium. En wilden altijd de beste van de klas zijn. En uh, waren allebei heel slim. En dat, dat was gewoon een, altijd een eeuwige competitie tussen hen. Want Sal was meer de Berta-jongen, Lou was meer de Alfa-jongen. Ja. Uh, Sal werd een, een heel goed arts. Uh, is dat nou een, een, ja, is dat een reden, denk je, voor het zwijgen van jouw opa... die, die verstoorde, half jaloerse verhouding? Ja, het is natuurlijk... Ik, niks is met zekerheid nee. te zeggen, denk ik. Maar ik, ik, zelf denk ik dat het wel een extra complicerende factor was. Dat hij het misschien ook wel heel... Uh, dat het het extra pijnlijk maakte om daarover te praten. Maar het is zo raar dat hij het wel kon via de omweg van... De pers, het interview, ja. uh, met iedereen als het ware... behalve dan met de mensen ja. waar, daar, om wie het nou net ging. Ja. Nee, dat is dus echt heel bizar. Zodra hij toch in de schijnwerpen stond... en ook hele directe vragen kreeg... ik denk dat het misschien ook de familie vaak soms voorzichtig was... Mm -hmm. uh, maar dan ineens kon hij het wel. Ja, dat is een, een hele rare... Ja, dat is, valt voor ons ook niet goed te begrijpen, denk ik. Uh, meneer Daan de jongen. Ja. bent u te voorzichtig geweest, denkt u? Uh, ja, mogelijk. Ja. Ja, dat zou kunnen. In de film volgen jullie... Ja, ik, ik weet het toch niet hoor. Want ja. zeg maar, op het eind van zijn leven uh, verzorgden wij hem dan wekelijks. Mm -hmm. uh, Iedere dag. En nou ja, uh, ongeveer een half jaar lang. En ik heb dat toch vrij regelmatig dan geprobeerd. Uh, maar... Uh, ja, dat, dat, dat ging gewoon niet. En Misschien was het ook te laat, dat uh -huh. ging gewoon niet. Nou volgen we u in die film en uh, Abel uh, in een soort zoektocht... naar stukjes geschiedenis en herinneringen aan uw ouders en uw jeugd. U, bent, u hebt meegewerkt aan die film, u bent de hoofdpersoon van die film. Wat heeft de film u opgeleverd? Dat ik uh, uh, het verhaal kan vertellen zoals ik het uh, voel... Dus het heeft me geen antwoorden opgeleverd. Het heeft me opgeleverd dat ik zelf kon vertellen... Uh, hoe, uh, ja, hoe het verhaal volgens mij uh, in mijn beleving, in mijn uh, leven uh, geweest is. Wat is het nieuwe inzicht dat u hebt gekregen? Misschien door die film? Nou, ja, een nieuw inzicht. Kijk, uh, dat is wel tijdens die film gegroeid, hè... De, een van de kernvragen waar uh, Abel en ik toch altijd mee zitten is... waarom precies uh, hebben onze ouders ons in de steek gelaten? Waarom zijn ze zo noemen. gevlucht. Gevlucht, ja. Um, maar wat ik daar zeg, daar zittend uh, in die kamer... die ook nog op foto voorkomt, zeg maar, in ons geboortehuis... Van dat dat uit... Uh, uit pure vitaliteit geweest is. Ik geloof dat dat de sleutel was. Vitaliteit. Dat vind ik wel een, ja. een erg mooi, uh, ja. mooi einde. Um, dit verhaal is dinsdag te zien op de televisie. Simonka en Daan, hartelijk dank voor dit verhaal. De film van Simonka, dus Het Zwijg van Ludjong. Dinsdag 11 januari, kwart voor elf, uitgezonden door het Uur van de Wolf. En moet ik ook nog even zeggen, maandag in Kunststof, Simonka. Maandag bij het horen in Kunststof. Ik dank jullie allebei heel hartelijk. Het is vijf voor twaalf. Het woord nu aan John Jansen van Galen. Turing, jaarlijkse nationale gedichtenwedstrijd. Als opmaat voor de grote finale op 26 januari in de stad Schouwburg te Amsterdam. In het oog drie weken lang iedere avond één van de honderd beste gedichten uit de bijna 10.000 inzendingen. Gelezen door dichter des Vaderlands Ramsey Nasser, dichter Gerrit Komrij, en zanger Huub van der Lubbe. Vanavond Huub van der Lubbe met gedicht nummer 6404. Je vraagt je soms af. Je vraagt je soms af hoe een machine werkt... als je door Tyler's Museum loopt. Of als de wasmachine plotseling stopt... en achter de versopte ruit de natte was je uitlacht. Je vraagt je soms af hoe een gedicht ontstaat een herinnering wegwaait, hoe gras groeit, bloed stroomt, een kind huilt, een vogel fluit. En hoe je het water uit de wasmachine krijgt. Ja, het gedicht en de wasmachine. <lacht> mooi beeld. Of... Alleen, uh, ja, het is een mooi beeld... Uh, maar de wasmachine, die doet zijn werk vanzelf. En, uh, de, de, aan het gedicht moet je werken. En je gaat je dat soort dingen pas afvragen. Als het niet werkt met ja. de machine, dan wordt het poëzie, of niet. Je vindt het eigenlijk een beetje een gevrongen beeld, begrijp ik. Um, nou, nee, want... Ja, ik denk meteen dat het een zeur is. Oh ja? Ja, ja, ja? Waarom? Ja, wat denk je? Ja, die wasmachine. Ja, oh. ik, ik ken niet zoveel mannen die wassen. Ik doe thuis niet vaak de was. Ik ook niet. Maar dat is, dat is dus. Het kan heel fout zijn. Nee, misschien is dat wel seksistisch. Maar, um, maar het, de, de dichter, dichteres, die, um, die komt pas op die vergelijking met die wasmachine. Als, als het misloopt. Ja, inderdaad. Als je je eruit moet redden. En kijk, daar hebben we dan de poëzie voor. Dan wordt het misschien wel poëzie, ja. ja dat is toch een heel raakbeeld. Het is een, een raakbeeld, omdat het niet werkt. De wasmachine dan, ja. ja. Dus Per Saldo het een mooi gedicht? Ik vind het een mooi gedicht, zeker. Zeker. Ik vond, kijk, er is een zware selectie gepleegd... op de gedichten die, die, die wij onder ogen hebben gekregen. De jury. ja. Dus van de, ik hoor je tienduizend gedichten zeggen, heb ik er maar honderd gezien. En, en dat is, gelukkig zou ik zeggen. <laughs> <laughs> en uh, en, en uh, dat, is al, dat is al een, dat is al, dus al een, een flinke zeven. dat is al door een flinke zeven gegaan. Dus dat, dat heeft kwaliteit, dat heeft kwaliteit. Uh, ja. Dank je wel, Huub van der Lubbe. Ja, dan zijn wij gekomen aan het einde van ons programma. Meestal zeg ik morgen John Jans vergalen. Maar straks na twaalf uur is John Jans vergalen er al. Want dan zit hij in, bij Patrick Lodiers in de overnachting. Het programma van BNN. En morgen, zondag, is John Jans vergalen er weer. Man is niet van de radio af te slaan. Um, nog een hele goede nacht. En luisteren zo dadelijk. En morgen. Het is radio 1.